We gaan beginnen. Potverdorie zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer. Ik Wist zo niks. Je moet er maar zin in hebben, goeiemorgen zeg. Ja, lieve mensen, het is een prachtige dag. Ja, het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Precies, ga dat maar eens even doen. Het gaat moeilijk hard. Ze dus hebben ook gewaarschuwd, begrepen. Ik doe ook zo uh, mijn shirt weer aan. Ja, doe je shirt maar weer aan. De UV-straling die ja, hoog is. Je dus veel te gespierd. Zout er even lekker op, joh. Ik heb het hele, hele jaren lopen trainen om mijn gespierd. Dan ziet hier naast me staan met je gespierde lichaam. Eh? En dan een t-shirt. We zien het weer niet. Ja, nee, hij doet zijn doet t-shirt eraan, dus dat ging prima. Ja. Maar goed, het is uh, Toepakleister Radio. Welkom. En ze is weer terug van weg, weet je wel? Ja. Ze is weer. Ja. Ze weer. Net Goeie van de En goedemorgen, Joland ja. is weer aangeschoven. Uh, en drie, Vier weken hebben we elkaar niet gezien. Ja, dan was hij elkaar een week niet. Maar nu hebben we elkaar vier weken niet gezien. Okay, nee, zo dus ik vijf weken niet op de radio geweest. Niet. Nee, drie, drie weken. Het sla nou niet door. <lacht> nee, drie weken ben je niet geweest. Vijf mei was ik ook niet. Wat? Vijf mei niet, twaalf mei niet, negentien mei. Oh, het is nu 27. Ja. Het is dus volgens mij drie keer ben je niet okay. geweest. Dus uh, ja. Ja, het staat op het kaartje. Ah, dus de, ik heb het het, het Je houdt het allemaal bij. Ja, ja op het kaartje bij. Voor bijgesteld. de salariering dus, natuurlijk. Ja, dit hè? het is er ook hartstikke... Ja, het is fout. volstrekt onjuist. Ja, het is helemaal niet goed dat je er niet bent. Het is fout. Ja. Maar goed, we zijn ja. blij dat je weer terug, bent, je ja. weer terug bent. En ja. uh, Dolly heb je plaats waargenomen. En ook Marcus schoof vorige week even aan. Hij zei wel dat hij vandaag ook zou komen, maar ik heb geen idee. Misschien. Uh... Nou, het is al fijn dat hij weer een keer geweest is. Ja, het ging goed vol, volgens mij met ja, hem. Ja, dat moet hij misschien ook wel opbouwen dan. Uh... Langs opbouwen, ja. ja. Dat heb je altijd uh, pas geleden nog op de televisie over mensen die overspannen raken. Dat doen andere mensen nogal. Laconiek? Uh, Laconiek. Of oh, stel ja. je niet zo aan. Ah, doe gewoon dingen die je leuk vindt en dat ja. soort dingen. Ja, ja, dat ik, zit... ja, ik dacht dat hij de radio wel leuk vond. Ik ja. ben. Ik moet zeggen, ik ben ook een paar keer overspanning geweest. Maar ja? radio ben ik wel blijven doen. Ja, dat bedoel ik. Dat geeft ik geen ging, energie. Ik stond wel te huilen voordat ik mijn werk binnen ging. Ja. Zo erg vond ik het. Oké. Okay. <laughs> ik vond het zo erg. Ja. Maar het dat, dat dat is heel raar. Dan heb je gewoon een van de innerlijke rem om naar binnen te gaan. Ja? Dan, ik wil niet. Je komt niet verder naar de deurknop. Ik, ik, ja, ik, net zo'n ja. zo paard wat niet over zo'n dingen die, die, die weigert. Weet je? En, en toen kwam een collega en die gaf je gewoon even een duwtje een stoentje binnen. En nee, ik, fuck, moet ik toch deze dag doorkomen? Ja, nee hoor. Ik, nee, toen ben ik al helemaal in therapie. En, oh. oh man, ja. Ik heb Toestanden. Ook, ik heb ook al een tijdje therapie gezet. Toen mijn, mijn eindloze vermoeidheid. Denk ik, oh mijn god, hoe schud ik dit van me af? Ja, dan is het leven gewoon zo zwaar. Ja, en, echt niet. En ja, goed, dan moet je ook weer relativeren als je alle dingen op het nieuws ziet natuurlijk. Nou, eh, wat je hebt een hoop gemist. Wanneer ben je alweer thuis? Uh, uh, ik kom thuis zondag, eind van de middag thuis. Nou, die dag zelf is ook uh, niet goed. Want nee? zo'n dag met, met vliegen en zo, ik weet niet. Misschien heb jij er helemaal geen last van. Maar ik, het is voor mij dodelijk. Dodelijk? Ja. Ik, ik probeer altijd in zo'n vliegendag altijd te denken: van je zit, je hoeft niks. Dus ik bedoel. Waarom... Nee, dat lukt me wel. Ik zit ook altijd flessen ja. met mensen. Maar ik weet niet. Ik, al die mensen, ik denk dat, dat, dat ik word daar moment heel, heel erg moe van als ik heel veel okay. mensen ben. Ik merk altijd als ik thuis kom, dan ga ik meteen aan het werk. Hartstikke idee: meteen oh. iets doen. Want ik heb dat, dat lichaam, lichaam is gebouwd om eigenlijk te bewegen. Ja? We zijn echt lopers. We zijn verzamelaars, heb ik ooit geleerd. Ja, dus, verzamelaars. rennen achter het dier aan. Ja, ja rennen achter het dier aan. Dat moest ik ook, dat ook in Turkije doen. Op zoek naar het voer in zo'n grote hal. Dat is best ja. wel een klusje hoor. <laughs> oh, dat is zo veel. Ja. En ik bedoel, als je dan een tijdje hebt gezeten, moet je gewoon weer even in beweging komen. En proberen iets productiefs te zijn. Pro productiefs te Productief te doen, zeg ik altijd. Ja. Dat Het lukt me meestal ook wel met Het altijd van. productief te zijn, natuurlijk. Nou, in ieder geval wel een paar uur per dag, denk ik. Ja. Ja, dat heb ik wel. Maar wat voor stijl? Nou ja, laat maar. Nee, dat nee. zullen we meer luisteren. Ja, zijn dat wordt veel van. filosofisch. filosofisch. Nou, eh, Dan moet het maar een keer met een goed glas wijn, bij Oh, dat gaan we hè. nog eens een keer doen. Dat hebben we ons volgens mij al tien jaar voor. Ja. Mij. ja, inderdaad. Ja. Oké, okay, see you so Madbox 20. I don't know a girl, she gets what she wants all the time. Cause she's fine.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 Met Manny uit Amerika, Orlando, Florida. Oh, daar hoef je niet meer te zetten, naartoe te gaan hoor. Het is hier zo zomer zo in Zandvoort. Kom gewoon deze kant op. 2012 hadden ze plaats met She's so mean. Het is zo so vreselijk. En pas geleden, ik kende de uitdrukking niet, maar een vriend van mij die zei van... Ja, die is vrij gezellig. Af en toe heeft hij uh, een vriendin dan. Die zegt van ja, het lijkt of ik altijd wel ambulances tref. Hé, ambulances... Hey, wat bedoel je? Ja, doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. <laughs> ja. Daar word ik dan helemaal uh, naar van. Ik Ook okay, de uitdrukking helemaal niet. Oh, dus je hebt geen ambulance thuis. Dat nee, uh, was, was een mopje toen: van dat man en vrouw met de auto's vergeleken. En dan was de, Die laatste zegt nee, de mijne is de ambulance. Oké. Okay. Maar de eerste was toch, de, de, e de mijne is zo mooi, zo'n Ferrari. He, die trouwens, was dat gisteren? 70 jaar bestopt? Ja, ja, nee, 1 juli, juni 1 juli? of zin, Ja, oh, zoiets okay. geloof ik. Ja, begin ja, ja. Uh, juni is maar de... het. Maar dat was dus van een mopje. Dus maar uh, ja, ja, een ambulance. Okay. Ja. ja. Ferrari, nou, precies. Uh, oh, daar gaat hij weer, daar gaat hij weer. Oh, alweer, is hij dit weekend al weer? Wat onrust. Hou eens op. Ja, Max, of Goed. Heeft, oh, en dan uh, zie je Max. Ik zag uh, een ja. van de uh, uh, tijdschrift liggen bij ja. ons in de gemeente. Uh, iets, uh, en daar stond dus een foto van hem. Bam, zo gewoon op A4 formaat. En ik had zo van, wow, je ziet iedere pori, weet je. Maar ja. hij is gelukkig nog jong. Maar ik moet, je moet er niet aan denken dat je foto zo groot gewoon bovenop een tijdschrift staat. <laughs> Vind ik wel heel intiem hoor, toch wel? Wel heel intiem, ja. goed. Ja. Het is een de waarheid, hè? Ik bedoel, heel veel mensen zijn er maar niet geweest afgelopen weekend. Echt bizar. Het, het was voorspelling 200.000. Vorig jaar was het 100.000, ik keer 200.000. En uh, ja, hij heeft de donuts gedraaid. Ook wist helemaal niet dat je goed wist in de keuken. Nee, dat doe je met de vraag, die waar ga je donuts draaien? Ja, weet die je rondjes. Wel. Burn ja. rubber on me. Maar dat, nee, dat is weer wat anders. Burn robber <laughs> nee, on me, dat brommen. Was hij aan het brommen? Nee, burn robber on me. Goed, dat noem je ook oh, in België wel poepen geloof ik, maar dat is dan weer... Nou, dat wordt dan oh, een moeilijk nou, verhaal ja, dat dit. Het wordt te ingewikkeld. Ja. Ik heb een heel ah, schattig verhaal, ja. ah, maar. maar ook wel een beetje triest. er is een man in Amerika en die is op 96-jarige leeftijd overleden. Maar hij werkte dus nog steeds bij de supermarktketen in, in New Hampshire. En hij heette Arthur St. John. Huh? En hij stond toch nog steeds twee tot drie keer per week in de supermarkt in Stratum... om boodschappen van klanten in te pakken. Al 27 jaar lang deed hij dat om zijn pensioen aan te vullen of zo. Ja, ja, en goed, ja. Uh, nou ja, iedereen bewonderde hem zeer. Want hij maakte een leuk praatje. En het, het grappige was ook, mensen gingen speciaal in zijn rij staan om door hem, hem zijn spullen in te laten pakken en een praatje te maken. Zelfs als de rijen bij de andere kastas minder lang waren. Echt waar? Hij was heel geliefd. En in 2014, hè, toen was hij al 89 dus, of nee, of uh, 93, was hij tijdens een overname van de supermarkt was hij tijdelijk zonder werk. En toen werd dus er dus door de klanten werd er geld ingezameld... om zijn salaris aan te vullen tot het normale niveau. En uh, ja, hij reed dus twee tot drie keer in de week naar die winkel. En uh, die klanten zeiden ook van... ja, die man kwam zelf in een sneeuwstorm. Moest hij echt shit. vertellen dat hij thuis moest blijven? Want hij was echt de doordouwer. Ja, het is van hem geen werk. Het is van hem gewoon... Het is... Ja, het zijn sociale contacten. 96 ja. is hij geworden. 96. En hij is dus eigenlijk een beetje in het harnas gestorven. Ja, ook de naam al oh geweldig. Arthur St. John. St. John, Man. Nou, may you rest in Ja, ik laat ha, de... mijn boodschap inpakken door de koning. Arthur ja. St. John. St. John. Ja, hè? Maar goed, oude mensen hebben ook altijd wel leuke verhalen te vertellen. Ja. Je moet wel aan de juiste touwtjes trekken. Dat is dan zeg maar... Uh, in het, in het zeurelement zitten, van dit en dat. Nou ja, de ambulance stand, zeg maar, dan ja. moet je ze niet <laughs> hebben. Maar anders dan kunnen ze echt leuke dingen vertellen. Ja, zeker. Maar zeker. dit, dit het lijkt me ook inderdaad, dat was vast een hele lieve man. En eigenlijk heeft hij sociaal gezien, heeft hij uh, dan ook een hoop gedaan voor mensen. Ja, blijkbaar. Dat als mensen blij de deur uit gaan, dan uh, schoppen ze thuis hun kap niet en zo... En, we slaan een vrouw niet en ze uh, zijn nog oh, gewoon okay. een beter mens. Oh, je hebt echt heel veel geweld meegemaakt, hoor ik al Ja, op man, oh, hou op. op. Houd op houd. Ja, goed, ik merkte wel in zo'n dorp ook waar ik, in uh, Sint Pancras werk ik dan. En dan heel, heel, heel vaak haal ik hem brood bij de bakken, weet je wel. En merk je ook, van, oh ja, dit is een dorp. Daar staan ze echt uitgebreid gewoon een verhaaltje te doen, ja. weet je wel. Ja. Je denkt, dat is ook een handelsmerk, denk ik. Dat is waar ook, daarvoor komen ze hier. Niet om snel broodjes te halen, nee, om even een verhaal een te kunnen. Maken. Een ja. praatje te maken. Dus echt, er werd een andere kassa op, opengemaakt. En er werd iemand alles van achter gehaald Omdat die andere zo lekker stond te babbelen. Ik denk, het gaat ook wel ver, weet je Ja, maar het is wel, je, je krijgt hierdoor wel dat de mensen bij jou komen halen. Ja, dat is blijkbaar. En uh, ja, klantvriendelijkheid is toch heel wat, denk ik. Zelf maar, ja, daar heb je helemaal gelijk. In. Straks om uh, half negen weer de Zandvoortse berichten. En uh, nu hebben ze een wilde gitaarplaat, dames en heren. Uh, dat is altijd de tweede plaats na acht uur. De Amazons in my mind. dit soort muziek thuis nooit draaien. Deze muziek is eigenlijk wat ik het allerergste vind. Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. Oké, okay, tot zover. Sorry, het pla plaatje blijft een beetje hangen. En uh, dat heb je met uh, cd-spelers uit het jaar 0, dames en heren. Door eens iets aan. Dat zou leuk zijn. Erk, als ze weer gewoon werkten. Goed, uh, band trouwens uh, uit Australië komt deze band, die heet Pont. En uh, dit was uh, de nieuwe single. Die kan je ook zomaar niet verwachten. En de nieuwe single die heet Paint Me Silver. En daarvoor iets wat lijkt op direct. Ik vond het echt een beetje okay. direct sound. Het is uh, de Amazon's, en het heet uh, In My Mind. En afgelopen week natuurlijk uh, heel veel verhaal over... Uh, ja, Sean Connery is niet meer. Ik dacht ja. dat die iemand onsterfelijk was gewoon. Maar helaas, dat is hij niet. Hij, hij is, is gewoon 89, hè? 89 ja, dat is Hij Ja, hij, hij hoefde niet in de supermarkt te werken. Uh, nee, maar ik denk dat hij nog steeds wel allerlei dingen deed, hoor. Ik denk dat uh, hij dingen... Nou, al, al, mensen, mensen niet, kunnen, uh, kunnen het niet aan dat die, die glorie er niet meer is. Hè? Dat je overal bejubeld wordt. En dat, je dan, uh, dat heb je nodig. Als je, altijd, uh, als je op zo'n groot uh, podium... en zoveel mensen die je kennen en uh, bewier roken... dat als ja? het op een gegeven moment over is... Dat is best lastig. Het ja, is toch een soort uh, applaudiatie? of hoe je het wel noemen? Volgens mij had hij nog steeds aanbidders, hoor. Ja. Roger Moore. Maar goed, 89 is nog hartstikke mooie leeftijd natuurlijk. Oh, zeker? Oh, man, daar zou ik vertekenen, hoor. Het komt er dichtbij. <laughs> Dat komt er dichtbij. En uh, vandaag uh, uh, las ik een stukje op één vandaag Echt een van de mooiste anekdotes over Roger Moore. Dat gaat dan over uh, uh, Mark... Mark, hoe heet hij nog meer? Nou, maakt het niet uit. Mark kwam in de jaren... Ja, ja jaren zeventig kwam hij met zijn opa... kwam hij Roger Moore tegen op een vliegveld. En toen zei hij tegen zijn opa... Hé, opa, dat is Roger Moore. En opa had nog nooit van Roger Moore gehoord. Oh. Die had gezegd, wat, wat, wat bedoel je? Roger Moore is een... Dat is een... Uh, dat is een uh, noem je dat... Uh, de James Bond is dat. Saint. De James. Eigenlijk wist hij niet eens dat hij Roger Moore heette. Maar hij was gewoon James Bond. Dus hij zegt opa, zou je een handtekening willen vragen? Zegt hij opa, nou premier, ik ga wel naar die man toe. Ik ken die man toch niet. Dus hij zegt van, uh, meneer, hallo, uh, u bent James Bond. Zou u voor mij een handtekening willen zetten? Mijn zoon, hij kent u verder niet. Hoor. Zou u op een papiertje de handtekening willen zetten voor mijn kleinzoon? Die staat verderop te wachten. Die durft niet te komen. Uh, ja, is goed. Dus hij schrijft zijn handtekening erop. loopt terug naar zijn kleinzoon. Zijn kleinzoon, die kijkt zo en die zeggen van... Maar, Roger Moore? Ik wil James Bond. Ik wil James Bond. Daar wil ik een handtekening van. Geen Roger Moore. Dus op een gegeven moment... Uh, ja. loopt hij weer terug naar Roger Moore toe. Hij zegt... Ja, je, je moet James Bond zeggen. Want je, je bent toch James Bond en geen Roger Moore? Dus hij loopt naar die kleinzoon toe. Hij zegt even... Ja, weet je wat hem is? Ik mag niet uh, mijn naam neerzetten. Anders weet uh, Bloveld... weet dat ik hier ben. Huh? Bloveld is nu dus van Spectrum natuurlijk... number one. Dat is de gevaarlijke... staatsgevangene. Of uh, staatsgevaarlijke. Uh, uh, dus... Uh, dus dat was een grappig verhaal. Toen was hij zeven. Later kwam hij hem tegen in de jaren tachtig of negentig. Bij een of andere voetbalwedstrijd. En toen kwamen ze elkaar weer tegen. Toen was hij in de... Nou, de 20 wel, in denk de twintig of ja. zo. Ik denk dat hij was. En toen kwamen ze elkaar weer tegen. Hij vertelt het verhaal tegen Roger Moore. En Roger Moore zegt van... Nou, kan ik kan helemaal niks uh, van herinneren. En later, het laatste moment dat ze afscheid namen... kwamen ze elkaar weer tegen. En toen verluisterde Roger Moore in zijn hoofd... Ja, tuurlijk weet ik dat verhaal nog wel. Maar die camera's erbij ben ik nog steeds bang dat Blofeld ons uh, zal ah, zien. Echt, oh echt, echt geweldig verhaal. Je denkt, leuk. Oh. Zal Roger Moore dat nou echt ter plek bedacht hebben? Dat ja, ja, moet haar wel. Nou, en ze later, blij, hij blijft in zijn rol. Gewoon ja, hij blijft zijn. in zijn rol. Erg ja, ja, leuk, geweldig. Roger Moore. Ja, hij heeft zijn ingezet voor ah, was, die ambassadeur van... Unicef of zo. Ja, volgens mij. Dus, leuk verhaal. Ja, hij leek me ook wel een sympathieke man. Eigenlijk samen met Sean Connie, de beste. James Bond ja. natuurlijk, dat sowieso. Maar ik moet zeggen, die, uh, die Pierce Brosnan vond ik ook uh, wel appetijtelijk, Maar ik bekijk het meer als vrouw zijn. Ja, die meneer. Ja. Ja. Uh, last, uh, ik vond James dan weer iets te glad. Uh, uh, yeah. James, uh, Roger Moore, vond ik weer iets te glad. En Daniel Craig is gewoon... Ja, Craig, ja die, die, die, die heeft ook wel iets, uh, dat ruigen. Ja, dat heeft het ruigen. En het is zo mooi om het menselijk in hem te herkennen. Dat hij ook pijn heeft en dat hij lijkt. Ja, sorry. Heb ik helder helemaal lijden maar... niet. Hè? Ja, helder lijden niet. Nee, dat is nee niet het is gewoon een soort superman. Hoewel, superman lijdt ook een beetje. Maar ik vond het, uh, nee. Ja, maar in stilte. Ja, in stilte. Een, dat zie je ja. niet. Ik wil een lach, ik wil een klinkslag, ik wil iets grappigs. Ja. Dit is een drama van een man, niet zo van een vrouw. Ze houden ze wel lekker op, gek joh. Nou goed, straks nog de voor berichten. Ik zie dat onze Facebookpagina ook weer geopend is. Het is een ja, tijdje ja. een beetje op. op avondgaat op, op gelegen, gelegen, he? He? Ja, ja. ja krijg ja. Jij, jij bestuurt dat meestal ook, hè? Ja. ja. Ik bedoel, ik ben er slecht in en Marcus was er ook niet. Ja, en uh, Dolly, ik wist niet eens hoe ze drie moest nee, komen. Nee, nee, maar zij, zij, zij, zij heeft een dagwoord natuurlijk niet, hè? Nee. Nou maar goed, straks onder andere op de Zandvoortse berichten. Eerst maar weer eens even een stukje muziek. Ik zit weer eens even kijken op de lijst wat ik allemaal heb uh, gevonden. Oh ja, de koeks hebben een nieuwe cd uit. Althans, een verzamelsidee met een paar nieuwe stukken. En dit is het nieuwe stuk erop. Oh, weer catchy. Be you who you are. Echt, wat een geweldige geven. You don't know who you are.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 We can shine a light here inside the dark And get a little closer to the lonely spot When there's nothing left to win And you can only lose what's keeping you from doing Ja, de koeks hebben een nieuwe serie. Althans, het is een CD. Dat hebben beentjes over doen. Dan brengen ze een En Dan denk je wat, als bonus doen we toch een paar nieuwe plaatjes erop. En ja, dat vind ik wel leuk. Bedankt dames. Of dames, heren. Nee, maar, nee ik zie echt wel dat jullie heren zijn. Sorry. Gewoon even spreken. Slip op de tong, En dat be who you are, vooral jezelf zijn. Het is zo geweest om dat te roepen. is zo geweest om te roepen. Nou ja, ze moeten me gewoon accepteren zoals ik ben. Nee, dames en heren, het is momenteel samenkomen, tot elkaar komen. Niet, ik, ik moet maar... Dat, nee. Maar wel jezelf blijven, ja, wel jezelf, ja, maar tot elkaar komen, dat is het. Ja. En laat de regering daar eens in godsnaam nog een voorbeeld voor nemen. En ja, nemen, ja, ja, tot, tot elkaar te komen. Wat een, wat een, en gokken, wat een verhaal! Precies, elke keer weer. En ze gokken niet. Ja, dat was gisteravond al van, ja, heb je al een DVD? Kun je, kun je misschien vertellen wat het misschien gaat worden? Nee, we gokken niet, hoor. Nee, we gokken ja. niet, nee. We blijven even, iedereen gewoon in spanning houden. Wat een... <coughs> nou, sorry, het is de tijd voor de Zandvoortse berichten, dames en heren. Zeker. Ja, ik eh, let altijd even niet op. Zandvoortse berichten. Ja, even jingle. Zandvoortse berichten. Oké, okay, Max Verstappen, ik zei het al, hij is de afgelopen weekend is hij uh, veelvuldig geweest. Hij is even de donuts gedraaid. Dat heeft hij niet als enige gedaan. Hij is ook met heel veel mensen op de foto gedaan. Zaterdag en zondag is hij er geweest. Maar hij heeft ook nog een nieuw record gemaakt, een nieuw barrecord. En dat komt vooral omdat er ook nieuw asfalt ligt. En hij had zoiets van, ik ga er gewoon helemaal voor. En Verstappen uh, had zondag 1,19,8. 5 11 nodig om één keer rond te rijden op het circuitpark. En dat schijnt uh, veel sneller te zijn. Ik zie alleen de oude record hier niet bij staan. Dat is wel okay. jammer dat je het niet kan vergelijken. Want ik heb niks met sport. Dus ik zou dan graag het oude record bij zien. Dus maar goed, oude record is alweer een uh, aantal jaartjes uit. Uh, Oud, dus uh, nee, leuk. Uh, dubbel. Ik weet niet of ze daar hier iets mee doen. Is het gewoon alleen het baanrecord van Zandvoort? Zandvoort. Het Zandvoortse circuit was dit. Okay. En het was ook verhoogd. Wat ik dus begreep... Doordat er, uh, uh, er nieuwe uh, asfalt op was. Ja, dat klopt, dat vertel ik net. Maar goed, uh, het hele, week, uh, hele weekend was het uh, druk en uh, goed bezocht. Dus dat is goed. Het is wel jammer voor de horeca dat uh, Max Verstappen niet het centrum heeft inkomen. Dat deed hij vorig jaar wel. Dat er kwam toch ook nog heel veel mensen. Maar het dat... was wel een gigantisch feest, hè? Ja, dat hadden ze wel slim uh, aangepakt. Want waar ja. Door heel veel mensen dus zeg maar, nog even de stad ingingen. Stad, sorry, dorp ingingen. Het is ook zo groot. Ach, ik zie dat jij nog even naar de, de Ja, nee, ik kijk. kijk even naar de funcup.eu. Ja? Want ik zie vandaag in de krant ook, uh, in het Sanford Newsblad, hè Sanfordse berichten, dat er vette Volkswagen kevers op het circuit gaan zijn. Ja. En, uh, want er staat dus komend weekend, dus dit weekend, is, uh, heb je de Benelux Open Races. Met in een opvallende hoofdrol de European w, nee, VW Fun Cup. Deze serie maakt zich op om voor de Zandvoortse meeting... opnieuw de Belgische grens over te steken. Yeah. Het is een gratis te bezoeken evenement. Uh, parkeren dient wel betaald. daarvoor niet te betalen is logisch. Maar uh, de, de European VW Cup biedt zowel plezier als, als sfeer in de paddocks... en evenveel adrenaline op de baan. Dus... Uh, ik zou zeggen van, uh, het is heel warm. Dat is een ja. ding wat zeker is. Maar het is wel uh, leuk om daar even een kijkje te nemen. Dat je denkt van nou ja, dan ga ik daar eens in de schaduw staan of zo. Uh, bij de hoofdtribune even zo, weet je wel? Even lekker wel, kijken. Ja. Dat, is dat is natuurlijk hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Het is allemaal ter compensatie om een ook windmolens krijgen. Dat, we het, dat is een beetje een evenwicht, weet je wel? Wat op die baan allemaal. Of we... <laughs> Verkloten. Gaan oh, we het windmallig allemaal maken ja. ja, dat is een beetje, je moet een beetje compenseren op een of andere manier. Uh, neutraal, het uh, milieu neutraal weer. Energie ja. neutraal. Dat mag ik nog aanvullen, ook dat Heineken... Ja. Dus uh, Heineken ziet het circuit Zandvoort als het hart van de autosport in Nederland. En daarmee ook als de aangewezen plek om de Formule 1 ook in ons land te activeren. En uh, Heineken wordt ook de huizenbrouwerij van Burnies Bar and Kitchen en Burnies Beach Club... de nieuwe restaurants van het circuit. Dus uh, tijdens de Jumbo-dagen was uh, de samenwerking al gelijk merkbaar... Want er was zelfs een opening van de officiële Heineken VIP-box boven de pit. Dus nou, dat vind ik wel grappig. Heinig? Ja, toch? Precies. Nou, nog even een heel ander bericht het is dat de college heeft twee van de drie plannen voor het Watertorenplein aan de raad voorgelegd. Springtij en Bert Zandvoort. Ik ken dat niet. Bad Zandvoort. Maar goed. Uh, bad Zandvoort. Ja. Bad zandvoort. Ja, we zijn niet bad hier. We, bad. Zijn, we liggen bad wel zandvoort. in bed. Maar... Ja, ja, precies. Uh, Bia's architecten valt dus af. De eerste uh, heeft een lichte voorkeur. Dus uh, Springtij uh, architecten heeft voorkeur. En uh, dus dan gaan ze 27 juni ze echt een keuze maken. En de plannen van Springtij en Bad Zandvoort scoren goed op de ruimtekwaliteit. En passen goed in de omgeving. En verder levert het ook nog extra parkeerplaatsen op. En dat is natuurlijk wel weer goed, want ik komen weer extra mensen deze kant op. Alleen nog een weg deze kant op leggen dat zou misschien wel een oplossing zijn. Nou ja, goed. Uiteindelijk, uh, um, ja, dat is ook voor de Formule 1 die dan hier naartoe komt. Wel weer goed. Extra wagens die geparkeerd kunnen worden. Goed, 27 juni wordt dus een definitieve plan gemaakt. En dan moet uh, in de hoop van 19, uh, 2019 de start worden gemaakt met het realisatie. Van. dat duurt okay. toch wel even tussen 2019. Goed. Ja, dat kan, dat kan even doen. Tot zover de zand voor berichten ja. hoor. Yeah. Tot zover de zand voor berichten. Yeah. Ja, Lieve weer tijd voor muziek. Adjo. Adjo. Oh ja, uh, ja sorry. Daar zie heren, even uh, een stukje terug en dan heen. Adjo. Adjo. Uit Engeland vandaan, ik heb het over White Lies. En jawel, afgelopen donderdag, donderdag woensdag, waren ze in Poly Victoria in Alkmaar. En een vriend van mij is ook al een beetje fan van dit soort muziek. Die belde hem op, die zegt van, hé hey joh, je ziet er mee te gaan? Ik zeg, oh ja, zijn er nog kaarten dan? Ja hoor, normaal aan de zaal was het uh, 25 euro. Hij zegt, joh, ik heb dat een pakketje toch voor 12,50. Nou, daar ga ik helemaal mee. Dus uh, White Lies, dit was uh, een van de laatste singles uit het laatste album. En Hold Back Your Love. En ze bestaan sinds 2007. En mocht je ze denken... Denk je, nou, eigenlijk ja, vind ik wel grappig de muziek dit. Het is een beetje zwaar op de hand. Het is niet dat je denkt van... Wauw, het feestje. Het leven is zwaar. Hang er even lekker in. Nou, mocht je ze leuk vinden... Dan kan je ze nog zien op Landgraaf. Dus op, um, op 3 juni. Ja, en Rog werkte in België... Komen ze ook nog naartoe. Dus in uh, andere hebben ze nummers gehad. To Love My Life. Farewell, farewell to the Fairground, En Bigger Than us, Waar allemaal grote hits voor de band... White Lies en het doet natuurlijk erg denken aan uh, Joy Division, ja, wat kan je dan meer noemen? Uh, ja, uh, Interpol, The Killers, Ultra Fox. en uh, vooral Eggie and the Bunnyman, Bunny daar herken ik het al een beetje in. Goed, het is een zaterdagmorgen, Toebak leeft op de radio. Je is weer terug van weg geweest. En, ja. Uh, uh, uh, erg prettig. Welk land had je ook weer aangedacht, als dus ik even vergeten te vragen? Welk Ik Kierkeland. was op Eiland Zakintos. Oh, ja. Zakintos, okay. ik weet nog steeds niet waar de klemtoon op ligt, maar. Zakintos. Zak en tos. Nou, weet ik niet. Jo, ja. ik, heb helemaal, ik ben dyslectisch Dus mij. Moet je dat soort dingen <laughs> helemaal niet vragen. Ik heb echt uh, Nee, dat was zien. fantastisch. Het, echt van het hele blauwe water. En uh, we hebben het laatste, een van de laatste dagen mijn liefde was afgelopen maandag jarig. Ja. En uh, toen zei ik van, nou ja, ik zou je voor je verjaardag, weet je. Als je het leuk vindt, dan krijg je van mij voor je verjaardag een boottocht om het eiland heen. Een boottocht? Dat heb ik gedaan. Nou, het was geweldig. Het zeg... klinkt echt, Ik krijg een boottocht en dan ga je naar Europa. Uh, waar ligt het Europa? <laughs> en probeer een land te komen. Land te komen. Nee, sorry. Dat is een grapje. Oh, nee, Ik snap het niet. Ja. Maar die boter was geweldig. En uh, dan had je ook, dit uh, is een uh, speciaal strandje, daar is ooit een schip op aangebrond aangespoeld, ja? zeg Maar vol met sigaretten en toestanden. Ja? En het schip dat ligt er dus nog steeds. Dus dat is echt een uh, publiekstrekker van heb ik jou daar. Met die sigaretten die er nog... Ja, nou, uh... die zijn allemaal opgerookt. Ja, allemaal al... dus, ze merkte het echt bij de omzet van uh, de sigaretten... sigarenhandelaar op het eiland... dat er gewoon niks meer gekocht werd. Dus dat nee? was heel duidelijk. Oké. Okay. Maar uh, het was heel mooi. En, uh, dan vaar je daarheen met zo'n schip... En dan ondertussen laat ze dan die uh, tune van de Pirates of the Caribbean horen. Yes. Uh, we zaten met 120 man op het schip of zo. Maar normaal zomer schijnen het er 500 te zijn. Ik ben blij dat, het, uh, dat ik er nu was. Yeah. En uh, <tiek> ze gaan dan bij bepaalde grotten zo'n stukje erin, maar dit was een enorm groot piratenschip, hoor. Dus, uh, dat past er niet, dat liep vast. Uh, nee, past. ik kon niet te ver. Dat dus zag je aan de mast al van, nou, hij kan ook echt niet verder meer. Ik moet er terug, meer. ik ben moet er terug. Maar geweldig, echt van het mooie azuurblauwe water. En ik zei nog tegen mijn vriend van, ja, ik weet niet, ik ben wel heel benieuwd wat ik nou van jou voor mijn verjaardag krijg, want ik heb een beleving gegeven. Oh, oh dat vind ik echt heel naar. Dat is echt, joh. Echt, als je luistert, oh, echt, oh, het, het niet op gaat, is een jou, soort wel. wedstrijd geworden nu, hè. Je zit midden in de wedstrijd, je hebt ja. iets gekregen, maar je moet iets teruggeven, want veel meer beleven. Nog, veel nog meer beleven. beleving, nou. nog meer, nee, dat is niet te toppen en het was gewoon leuk. Het was gewoon heerlijk. Ik heb een heerlijke dag gehad. Ja, oké. Okay. Hij nou, probeert nu weer te vergoedelijk. Maar eigenlijk moet hij gewoon jou te huwelijk vragen. Je zegt natuurlijk nee, maar het is wel om het gebaar. Ja, op het gebaar. Op ja. die boot. Op die boot. En, ja, en, en, en dan op de kiel zo. I'm on the top of the world. Dat is de Titanic. Ja, zoiets. Ja. Oh, hij zegt zo. Nou. En wat ga jij meegeven nu? Oh, ik, ik ken die woorden. <laughs> ik heb ze ook thuis wel eens gehad, weet je wel. Ja, dan Want, dan uh, regel, regel jij nou maar eens wat? <laughs> Uh, Pfff, nu voel je je meteen helemaal even. Ik herinner me nog wel inderdaad dat ze hier weer op het radioprogramma kwamen. En dat ze een hele mooie klok voor je meegenomen. Oh, ja, dat toen. Jee, zo lang is dat dan niet geleden? Ja, he? heel lang. Ik bedoel, uh, je... zeker tien jaar of zo. Of echt tien jaar we geleden? Zaten we zaten toch in de vorige studio. In de vorige studio. Oh, ja. dat is echt, vorige je weet. Wat een herinnering. Wat, voordat je oh, weet. Je jij bent gewoon bijna jarig volgens mij. Uh, ja, klopt volgende week. Vandaag? Ja, ja volgende, week, oh. volgende week. Zaterdag word ik 52. Oh. Ik hoorde Knu Reeves daarover, die zei zo. Uh, 5-2 ben ik. Ja, zeg je? 5-2. Zeg je dan op zijn Amerikaanse? 5-2. Uh, I'm 5 2 Oké. En het is het dan, dan 5 erg... juni of 4 juni? 4, nee, 4 juni? 4 juni. 4 juni. 4 juni. Ja. Ja. Ik zal eens kijken wie er aan gelijk bij mijn jarig is. Werk ik eigenlijk niet eens. Op zaterdag ben je. Nope. Ja, nee, op zondag. Oh. Nee, is maar daar heb ik nooit echt gekeken. Goed, oh. uh, een week uh, vol uh, Donald Trump natuurlijk weer. Gisteren ja. de G7 waar hij, hij bij aanschoof. En uh, ja. Uh, ja, we hopen met z'n allen natuurlijk dat hij nog die milieuacties uh, een beetje. Uh, die je aan mee gaat doen, weet je wel. Hij wil daar niet meer aan meedoen. Maar nou, we het... willen ook voort dat hij een topetje heeft van echt haar. Geen nephaar. Geen nephaar, nee. Ja, niet dat plastic haar, dat kan niet. En ook al dat spul wat hij op zijn gezicht smeert. Doe dat nou even niet, weet je. Dat is ook al milieubelastend gewoon. Maar goed, ik hoorde vandaag op Radio 1 dat in Texas die eigenlijk allemaal voor Donald Trump zijn. die zijn echt een het maken. Die zijn allemaal bezig met groene energie. Windmolens, oh. uh, zonnepanelen, noem het allemaal. Die hebben echt zoiets van: Donald Trump, we vinden je geweldig, vindt maar het, het, het is best wel goed om eens gewoon om de natuur te denken. ja. Niet alleen maar om het geld te verdienen. Nee, nou, dus dus hopelijk wel. kunnen zij hem overtuigen dat hij toch nog blijft. Dat zou mooi zijn. Want ja, het is toch wel duidelijk dat wij onze uh, mensen de, de, de planeet vernietigen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, dat ja. is zeker wel. Nou, sorry uh, planeet. Ja, sorry planeet. Straks nog meer uh, geinige berichten en beter zwaar natuurlijk. Uh, eerst maar eens even een muziekje. Cheryl Cole heeft ook een nieuws eruit. Uh, dat hoor je ook allemaal hier natuurlijk. En weer zo'n wijze les die je dan meekrijgt. Be Myself. Maar zie ik hier, heb ik ze erop Er nog eens... Met wie zou jij nou willen ruilen? Ik zou nutteloos om daarin op bezig te zijn. Echt. Nou, ik zou met die wel willen ruilen. En waarom zou je dan willen ruilen? Oh. Nou goed, ja. Cheryl Crow, die zegt van... Ik ben gewoon mezelf... Ik, ik hoef helemaal niet te ruilen. Ik ben gewoon blij met mezelf. Klaar. Nou goed, daar weet ze toch nog een plaat uit de pers uit gegeven. Ja, dat gegeven. En het klinkt altijd een beetje zelf hetzelfde. En ik vind het niet onwaardig, de nieuwe single van... Sheryl Crow, dames en heren. Afgelopen week ook uh, op te doen over de, de regering. Ja, dus is het nog steeds, uh, ze zijn nog steeds, liggen toch steeds uit elkaar. En ik zag het woensdag geloof ik dat Pechtot met de ChristenUnie had overlegd. En de ChristenUnie was heel nuchter. Maar dat zien we allemaal niet zitten. En Pechtot reageerde op een bepaalde manier. Ik hé, hey, je hebt hem wat geflikt. Jij hebt wat geflikt. Je hebt een geitje geflikt of zoiets. Nee, nee, natuurlijk komen we hier wel uit. Liep je zo een beetje weg. Nee, tot ziens, dag. En toen hoorden we later dat dus hij echt wat ijs had neergelegd bij de ChristenUnie. Die gewoon de ChristenUnie had zoiets van, ja, hier kunnen we echt helemaal niks mee. Dit ligt een of ver bij ons weg. Laten we eerst eens dus rustig praten. Kijken of we tot elkaar kunnen komen. Pechtel had zoiets nee hoor, dit is wat ik wil eigenlijk. En dit, ja, ja, kijk maar wat je ermee moet. Ja, dat is een beetje naar. Het schijnt dus. komt nu een beetje in de media terecht dat, ja, heel veel partijen willen graag met Pechtel om de tafel. Dus hij heeft gewoon... Oh. Hij, kan, hij heeft gewoon wel een stok om mee te slaan, zeg maar. Hij kan gewoon wel wat eisen. Hij kan publiek bereiken. Ja, hij, ja. Hij, hij... kan gewoon wat maken. Dus dat, heeft, dat geintje heeft nu gefikt. En uh, hij moet zeggen... dat ziet er ook wel mooi uit. Dat is zo'n pak ook, hè. Dat is zo'n zo blauw zilverachtig pakje. Er een beetje een sterretje. Loopt Dat daar zo rond zo. Nou, nou, nou. Echt helemaal het mannetje geworden, lijkt het wel. Maar goed, het minderheidskabinet schijnt er nu aan te komen. Alleen... Uh, ja, dat, dat is weer niet zo makkelijk met alle wetten die er doorheen moeten. Die moeten dan weer door gedoogpartners ook weer getekend worden. Ik heb het niet te lezen, maar nou goed, daar ben ik dan toch niet slim genoeg voor... om het helemaal te begrijpen. Maar goed, ze werken nog steeds aan om toch uiteindelijk een meerderheidskabinet te krijgen. Daar hoort dan wel D66 bij, CDA en VVD. Dus wie gaat daarbij aanschuiven? Nu zegt PVV, nou misschien kunnen wij het toch nog aanschuiven. Die wil er ook weer meer formateurs in de strijd gooien, geloof ik. En uiteindelijk komt Henk Krol dan nou met een idee... Misschien moeten we eens gaan met z'n allen gaan opschrijven wat we nou belangrijk vinden. Een regeerakkoord schrijven. En kijken niet naar wat we niet eens zijn, maar waar we wel over eens zijn. En wij nee, kunnen dat eens is, dan toch met elkaar komen. Dat, dat zijn wijze woorden. Oh, He Henkrol. Henkrol? Nou. Ja. Ja, dat is het klinkt te simpel voor woorden, maar... Maar dat, het is wel de essentie waar het om gaat. Ja, daar gaat het ook om. Waar nou, nou over ik deze? wel, Henk, volgens mij ga ik volgende keer ook op zijn partij stemmen. Zo'n ja. wijze man. Ja, maar <laughs> ik geloof dat het ook niet wordt. Ik denk dat ze gewoon nog even doorpraten en dan eerst even vakantie... Ja, en dan ga je van, dan gaat ze het proberen gelijk, boom. dan valt het kabinet, moeten we weer stemmen. Ah. Oh. Ik het was ook weer over gedaan. België heeft er anderhalf jaar over gedaan toen, hè? Een keer. Ja, nou ja, wij zijn ook al een tijdje bezig Inmiddels Drie maanden of zo. Ja, zoiets, dacht ja. ik. Nou, het goed, het werd al uh, ingeschat natuurlijk. Dus <hijst> goed. Ik zit nog... Uh, je, uh, wat, wat heb jij nog even? Ja, ik heb nog wel... Je had natuurlijk afgelopen maandag afgegrijzelig die aanslag in Manchester. Oh ja. Maar er was een dakloze, Steve Jones. Die lag in Manchester te slapen toen hij wakker schrok van die explosie. En uh, hij ging uh, kijken... En uh, waren, hij zegt zelf, er waren heel veel kinderen. sommige onder het bloed en huilen en schreeuwen. En ze hebben spijkers uit sommige kinderen hun arm getrokken. Dat is wel oh. erg. En bij een klein meisje zelfs uit het gezicht. Ja, iemand moest het doen. Als ik het niet gedaan had, als ik het daar laten liggen... had ik oh. niet met mezelf kunnen leven. Oh, oh, alsjeblieft op met dit. Toen, nee, maar toen mensen hoorden wat hij gedaan had... kreeg hij plotseling banen aangeboden. Hij kreeg geld en zelfs een nieuw huis. Want de komende zes maanden woont hij dankzij miljonair David... zelf een gratis... Zes maanden waren, hè? Dat vind ik dan weer een beetje kinderachtig. Ja, dat is kinderachtig. Waarom dan niet? Gewoon wat langer. <laughs> maar, ja, maar hij vond het gewoon heel normaal. En er was ook een dakloze, Chris Parker, die is ook te hulp ges geschoten. Want hij stond in de te beden toen de bom ontplofte. En uh, hij werd wel uh, tegen de grond geworpen door de kracht van de explosie. Maar in plaats van te vluchten heeft hij ook uh, besloten om mensen te helpen. En voor Parker is ook een, in een inzamelingsactie gestart. En er is al bijna 50.000 pond ingezameld. Zo. Nou, geweldig. Ja. Zo zie je. Doe gewoon wat je hartje ingeeft. En weet je, soms heb je, maak je een beetje een risico dat je dingen doet. Maar, weet je, helpen is zo slecht dan niet. Hè? Nee. Maar goed, ja, ik heb altijd moeite met de mensen die er alles gaan beschrijven. maar ben zo goed bezig geweest. Nee, dan goed. zeggen ze van, jeetje, wat, wat bezield je omdeed. dat Ja, hallo. De, de, gewoon omdat je het erg vond. Ja, ja soms, soms worden ook wel weer medailles uitgereikt. Dat je denkt van, nou, nou, dat is toch ook wel een beetje hoe mensen met elkaar om moeten gaan, toch? Ja, ja, maar ja, ja goed ja. Is ook wel weer, uh... Ach, ik zag laatst ook een filmpje dan via Facebook. Van een man, er was een schaap die lag in het water op zijn rug uh, te trappelen. Ja. En iemand heeft er iemand een boot. En een ander die had zo van wat boot. En die sprong er gewoon in. En die is naar de overkant geschonden. En die heeft het schaap op de kant gezet. Kijk, <laughs> Kijk dat is ook een held. Nug, nug, maar de maar de die krijgt geen huis dan weer. hè? Dat vind ik nee, zo flauw. Ja. Uh, ja, het is bijna te vergelijken geloof ik. Ja. Ik las wel uh, op internet dat er heel veel uh, nep-missende um, kinderen waren. Kinderen die zeg maar, uh, bij uh, Ariane de Grande waren geweest. Die waren vermissen natuurlijk. Dat is een beetje het verhaal. Ja? En dan kwamen er op uh, internet, op social media, allerlei uh, oproepen van ouders. Die zeggen van nou, mijn kind is er ook geweest. En uh, met foto erbij. En dan blijkt dus dat sommige kinderen daar helemaal niet waren. Maar dat het andere vermissende kinderen waren. Die hebben ze allemaal bij elkaar geraapt Dus het uh, waren ook heel veel nep-nieuws. En er was ook een foto van... de van uh, Ariane Grande, moeilijke naam. Uh, dat ze zeg maar een beetje bloed op de uh, shirt heeft. En het lijkt net alsof ze ook gewond is geraakt tijdens die explosie. Dat is helemaal niet waar. Want dat was namelijk van een filmopname van een paar jaar eerder. Oh, dus echt, ja. het wordt ook een soort met je goedkope speelfilm, lijkt het ook wel. Hè, waar we met z'n allen naar zitten kijken. En ik merk het bij mezelf ook. Ik zit er ook naar te kijken. En denk van. Oh, wat is dit erg? Oh, dit is echt heel erg, hè? Ja, kijk wat Rutte ervan gaat zeggen. Oh, die vindt het ook ben, heel erg. Weet, ben je weer een uur verder? Ja, nou, dat is ook een beetje sensatie. Denk ik, man, dit wil ook weer de, de terrorist, hè? De ja. terrorist, die, ja, maar jij die denkt dus ook, ook, dit wordt ik wil bereiken. Weet je, met z'n allen. Oh, ze vinden het heel erg met z'n allen. Ik zeg, oh, houd het een beetje zakelijk. En al die demonstraties en ook herdenkingen. Moet dat zo nodig op televisie? Of uh, is dat, uh, geeft dit mensen meer steun die dat hebben meegemaakt? Nou, of kunnen Misschien willen we de worden. reclamemakers dat, dan kunnen ze eromheen... van die uh, oh, ja. uh, over Dela en zo eromheen doen. Ja, oh, ja. Oh. <laughs> Als zullen ze echt zo denken, reclamemakers? Ja, dat zou, ik zou hoop zo kunnen, hoor. Niet. Nee, ik denk, houd wat besloten, weet je wel? Ja. Ik heb daar toch wat moeite mee. Dit is eigenlijk ook wat de terroristen willen. Kijk, Europa is geraakt. Nou, moet je kijken zeg. En als wij wat hebben bij ons landen gebeurt er helemaal niks in de media. Nou ja, dat is ook wel een beetje wat je hoort. Dus, nou goed, het is evengoed een drama daar. Daar laten we dan geen misverstand over hebben. Verder staat er nog meer leuke berichten. Ik zie onder andere een politie die toch goed werk doet. Ja, zeker. Hij is heel veelzijdig. Maar ja. zullen we dat eerst straks doen? Eerst even een uh, moppingmuziek dames en heren. En de zaterdagmorgen belooft een waanzinnige mooie dag te worden. Gewoon echt met temperatuur rond de 30 graden. En morgen zelfs nog warmer. Dus uh, uh, sla water in of zoiets. Ga in de ja. kelder zitten. Ja, als Richt daar je bed of je slaapkamer in. Doe daar je bed. Maar als, als sta je maar gewoon in de schaduw in de, in de duinen onder een stel bomen ergens. Ja. Dat is al heel lekker met het windje erbij. Oh, <kwijnt> Harry Styles zat vroeger in One Direction... En dit is zijn een van zijn nieuwe platen, uh, Only, Only Angel. Styles uit One Direction, Ghosts Solo. En wat is dit, een geinig geplaat. Angel Angels, en daarvoor had hij nog een plaat. Dat leek een beetje op eentje van Robbie Williams. Uh, Sign of the Times, geloof ik. Ja, Sign of the Times, dat was uh, op dezelfde melodielijn geschreven. als Angels van Robbie Williams. Hij wilde gewoon een hitscore. En dat is ook gelukt, dames en heren. Goed, hij schijnt uh, flink aan de kleren te zijn geweest voor de videoclip. Nou, en dan kijk je naar de videoclip en je kijkt ook naar het hoesje. Dan denk je, ja, mag wel iets meer te zien zijn, hoor. Kom op, zeg. Zo'n jonge mag, god mag best wel iets meer van zijn lichaam laten te zien. Oh. Uh, uh, ja goed, ja. Uh, het is uh, de zaterdagmorgen, ik zit even te kijken wat, uh, wat er allemaal speelde afgelopen week. Ik zie onder andere... Uh, uh, oh ja, hier natuurlijk. Ja uh, week. Yes, ik ben helemaal afgeleid van al die dingen die op me afkouwen begon. Ja dat doe ik weer hè, dat, hè al die schermpjes. Al die Zal ik schermp... gewoon heel kort wel vertellen? Ja even kort Dat het berichtje. heel zielig is voor de, voor de mensen die uh, moslims zijn... Dat de ramadan is vanaf gisteravond begonnen. Op de heetste dag van dit jaar, oh, oh. in ieder geval het begin, ja. moeten ze gelijk vandaag tussen zons opgang en zonsondergang mogen ja, maar ze even Ze even redden drinken. wel de wereld op deze manier, hè? Ja, nou ja. ja, het is wel goed een beetje contemplatie, een beetje in jezelf terugkeren en zo. Ja, precies, dat is dus wel goed. Ja, Het meevoelen met de mensen die het ja, slecht hebben. Ja, ik voel met ze mee. Ja, zeker. Wij voelen weer met hun mee, ja. dat zij meevoelen met...